11 uur. Gertrude van het NOS-journaal. Een Spaans marineschip heeft gisteren commerciële schepen die voor anker lagen voor Gibraltar bevolen om daar te vertrekken. Gibraltar valt sinds 1713 onder Brits gezag, maar Spanje heeft de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk over het Schiereiland altijd betwist. De Spanjaarden zeggen dat de schepen zich gisteren in Spaanse territoriale wateren bevonden. Overigens is aan het bevel om te vertrekken geen gehoor gegeven. Eerder deze maand was er ook al een incident in de water bij Gibraltar... door de naderende brexit zijn de verhoudingen de afgelopen maanden... weer op scherp gezet tussen Spanje en Groot-Brittannië. Nederland is verplicht om mee te denken over een oplossing... voor de honderden Syriëgangers die terugkeren uit IS-gebied. Dat vindt hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. In het Radio 1-journaal zei Knoops dat er geen tweede Guantanamo B mag ontstaan, dat is de Amerikaanse gevangenis op Cuba... Hij vindt dat Nederland niet mag wegkijken zoals destijds. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump... dat Europese landen gevangen genomen IS-strijders moeten opnemen en berechten. Zo niet, dan is er geen alternatief en worden ze mogelijk vrijgelaten, zei Trump. Ook in regio's waar steeds minder mensen wonen... moet een middelbare school blijven. Koepelorganisatie VO-raad zegt in het AD... dat de overheid de bijdrage voor scholen in krimpregio's... niet mee moet laten dalen met de leerlingenaantallen. Op die manier kunnen kinderen altijd in de buurt naar het voortgezet onderwijs. De raad is bang dat scholieren straks meer dan 20 kilometer moeten reizen om op school te komen. Mensen van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil dat Schiphol blijft groeien. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol tot 2023 niet verder toeneemt. Maar Van Nieuwenhuizen zegt in de Volkskrant dat de luchthaven niet op slot kan. Daardoor zou Schiphol de concurrentiestrijd verliezen met andere Europese vliegvelden. Het weer vrij zondag. later vanmiddag neemt in het westen de bewolking toe. Het wordt 11 tot 15 graden. Later vanavond en vannacht kan er wat regen of motregen vallen. Morgen vooral ochtends in het oosten nog wat regen. Op andere plaatsen zon en af en toe een bui. En het wordt morgen 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Hey Candyman! All right everybody, gather around, the Candyman is here. Now what kind of candy do you want? A sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man, because I'm the Candyman. Who can take a sunlight, sprinkle it with you.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 Love and makes the world taste good. Makes the world taste good. The candy man makes everything he makes satisfying and delicious. Now you talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. A candy man can cause he mixes it with love and makes the world taste good. The Candyman can The Candyman can can Cause he mixes it with love And makes the world taste good Yes, The Candyman can Cause he mixes it with love And makes the world taste good Makes the world taste good A Candyman A Candyman A candy man the world taste good A Candyman A Candyman A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 Oh, wat leuk. Afsluiting van de wat leuk. Ja. Ga je onder de andere kant van de tafel zitten? Nee, nee hoor, ik zit gewoon naast. Dus nou, ons zit Ellen een goede morgen. Goedemorgen, Pieter. Ja, Goedemorgen, we buiten adem. Ja. Hard gefietst. Ja, Je bent altijd. Okay. Het is toch niet zo ver weg die straat hier vandaag. Nee, nee, nee. Maar je moest omhoog, de verleden weg. Ja, dat. Ik verraad mezelf nu, hè? Ja, ja, ja. Hey Ellen, meteen om er even in te komen. Je hebt een paar lastige weken achter de rug.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 En dan gaat het eigenlijk om, om de twee paviljoens op het noordelijkste deel van het strand... op de locatie waar nu Rapanui is en de locatie ter hoogte van Risch waar Burnie zit. Daarvan heeft de raad nu daarmee ingestemd om die aan te wijzen als jaar locaties.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 Uh, een uh, grote advocaat in Schakela en de gemeente zonder voet aanspraak bestellen uh, in het kader van gelijkheidsbeginsel en precedentswerking en dergelijke.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 daarover gaan hebben Met om die? te kijken wat er nog wel mogelijk Met is. Die gesprekken? En de raad heeft eigenlijk gezegd van: uh, voer die gesprekken in, de ka in het kader van het omgevingsplan Strand en uh, participeer. Uh,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 dus de spot nog even niet? Ja, want over het Papendal aan Zee... Uh, ik heb het dus een beetje uitgezocht. Ja, Papendal. Dat is een complex. Hè, sinds ja. 1965. Dat is uh, 123 hectare. is dat En dat heeft onder andere... een congrescentrum voor 2500 personen. Sportinternaten. Een hotel met 150 kamers. En Nieuw-Noord bijvoorbeeld. Hè, dat is volgens alle cijfers.nl. Dat is maar 27 hectare. En... Uh,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 Maar dat heeft toch iets minder sjoeng, laat ik het zo zeggen. Dus vandaar ook dat die term gekozen is. Maar het gaat er eigenlijk om die watersportambitie verder te brengen. En of je dat dan inderdaad een regionaal trainingscentrum voor watersport noemt. Of wat toch wat meer sjoeng heeft, naar mijn smaak, Papendal en Zee. Dat is eigenlijk een secundaire discussie. Noordwijk heeft inmiddels ook een Papendal en Zee. Ja, dat mooie.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 Dat, Wie heeft het verzorgd? Dat, dat heeft eigenlijk mee te maken. Um, in, hand, in aanloop naar de. Naar de. Um, naar de, uh, naar de uh, nou ja.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 Ik ben geen, ben geen juridische achtergrond, u zei het al, maar ik ben geen uh, verkeerskundige, zeg ik er ook maar uh, meteen bij. Nou, dat is een omgeving uh, uh, wat men noemt shared space. En, uh, nou ja, de, de, en dat is eigenlijk een, in, uh, dat je goed moet kijken uh, wat er daar gebeurt op dat moment. En dat betekent soms dat de auto moet wachten en soms dat de wandelaar moet wachten. Wie heeft, wie heeft de voorrang?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 Dus wat dat betreft is... Uh, ja. Nee, maar is dat fijn, uh, is namelijk, als je namelijk uh, het uh, treinstation uitkomt, dan heb je uh, eerst dat weggetje met de, nou, dat trappetje naar boven. Daar ligt wel een zebrapad. Waar ga je dan naar boven? Stationspleem. Ja. Naar de drukkere weg, de, de Engeland-Betsstaat. Daar ligt nog geen zebrapad. Maar bovenaan de kerkstaat ligt wel een zebrapad. Waarom ligt daar nou geen zebrapad? Met een knopje dat je kunt drukken van oké, okay, nu moet iedereen even wachten. Ja. En nu mogen de auto's weer door. Ja. Dat is ik niet dat me is, je dat je verantwoordelijk is. bent voor de entree van Zandvoort. Dat klopt. Nou, daar valt dit onder. Dus, uh, nou, <lacht> <lacht> niet alleen. Nou, gelukkig maar. Zeg ja. ik <lacht> dan maar. Nee, want de entree van Zandvoort is uh, natuurlijk een breder uh, gebied dan alleen de oversteek. Maar het is een gebied dat in ontwikkeling is. En een uh, van de... Van de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 de erfpachters ook aange, een aanbod gedaan... van nou, als er nog ondernomen wordt... om dan nog uh, aan de hand wat ze dan noemen... zo'n bruikleen uh, overeenkomst... om nog een jaar uh, te kunnen ondernemen uh, daar. Uh, en anders, uh, zo niet dan... dan willen wij graag ook uh, uh, ja, dat het kaal wordt opgeleverd. En uh, wij zijn dan bereid de sloopkosten maar te betalen. Maar dat is in de algemeenheid. Maar er zijn nu al een groot aantal panden die dicht zijn...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 uh, maar je kan allebei de kanten, maar oh, het is okay. echt pal achter het uh, atelier van glaskunstenaar Ellen Kuyl. Ja, ja, ja. Dus nou volgens mij, alle standwoorders weten dat wel een beetje. Precies. En dan staat die poort daar open. Maar de rest van de week gewoon ingang doorbeekstraat.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 Wat is het idee? Wat leuk. Lekker vage, hè? Ja. Nee, nee, nee. nee. Ik heb <laughs> dus ik ben, een, ik, ben een, ik ben een groot fan van verwondering. Hè? Laat, kijk nou, weet je, op, op een gegeven moment gaat het zonlicht weer schijnen. Zie je dat? Ik bedoel, Er zijn zoveel details om, om met elkaar te delen. Namen uh... noemen mag niet, hè? Ik weet het niet.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 Ja, heel ja en bijzonder. af en toe als ik langsloop dan hoor ik de stem van Klaas Koper ja mee oh aan het is. oh alle liederijen uit is ook zo'n zo cadeautje is ook zo'n cadeautje kom dan gezellig langs Pieter als je langsloopt ja, kom je toch even op de koffie het is zo geweldig ik ben echt ja, kom jaloers kom binnen ben maar ben je wel eens binnen geweest of niet ik ben een paar keer binnen geweest kom gewoon ik ben zo jaloers hoe jaloer ja. de mensen daar een lol hebben ja plezier en dan af en, en toe wordt er gezegd jongens jas aan we gaan even naar het strand we gaan ja. even naar de ja, zee Ja. Kijken,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 Dankjewel. En, nou ja, jij ook al niet prijssel? alleen jij, maar al, je, al je collega's, de hele club. De hele club. Ja, dat is en het. de mensen die daar komen met veel genoegen. Ja, Wij willen en, graag een voorbeeld zijn. Om ja. te laten zien van jongens, zo kan het ook. Kijk naar En ik spreek nou, een thuis rond en die zijn helemaal gelukkig. Ja, ja. Die ja, zien mooi. het als een berg tegenop. Ja, mijn man die wil niet en, ja. en na een week. Dat is, een, dat is eigenlijk een apart thema. Dat zijn dingen die ja. we bijvoorbeeld gaan bespreken. Mijn man wil niet en hoe doe je dat? Want niet, na een week, niet willen, niet willen is het normaal. Hè? Niet willen is normaal. Maar iets. na een week zijn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 Nou, dan kom ik weer bij jouw vogels terug. Uh, een uitstekend uh, nummer. Uh, misschien een beetje modern, maar dat valt best mee. En na de pauze gaan we naar uh, een componist. Misschien de bekende die zullen dat weten, Koeperen. Uh, van 1668 tot 1733 leeft hij. En hij gaat de barricades mysterieus spelen. En hij sluit af met uh, Ravel, Le Tombeau, De uh, ja En dat zijn een aantal nummers waarvan je zegt van... ...jonge, jonge, jonge, wat goed is dat, wat mooi is dat... ...het belooft spektakel te worden. Het begint uh, zondag, uh, aanstaande zondag...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 Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk wel. <laughs> dat is Bruno Bouwer-Wilson. Kaarten dat is een. Uh, een, vaste, een, een vaste bezoeker. Hij zegt een aanrader voor iedereen. Kaarten, waar kunnen we. Kaarten uh, bij de ingang. Uh, dan krijg je, je betaalt 5 euro. En dan krijg je het programma boekje. En dat is tevens je toekomstkaart. In de pauze is er koffie en thee in het jeugdhuis. Voor 1 eurotje.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 ...van Petrovies, eh, ...ook in de Kerkstraat... ...en dat was roemrucht... ...want dan kon je niet zomaar binnenkomen... ...je moest een stropdas om hebben... ...je moest een kobertje aan... ...maar in een spijkerbroek werd je niet toegelaten... Eh, ...met name de mensen uit Bouwers... ...die eh, vonden dat wel erg geschikt... ...dus die gingen massaal hier naartoe... Eh, ...je hoort eh, morgen in dat... ...straks in het interview... ...dat er ook dingen gebeurden waarvan hij zei van... ...nou ja...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 Voor de techniek, want de twee zijn een beetje elkaar aan het vertellen hoe het allemaal werkt hier met de techniek. Dat is nee, het is mooi. wel de jeugd die de toekomst heeft dan. De jeugd heeft de toekomst. Ja, die zitten twee jongeren en die doen het perfect. Ze zitten nu achter de techniek, maar over tien jaar zitten wij achter de geraniumspieter en zij zitten hier. Dan zit ik in de zandstroom. In en, uh, ja, inderdaad. <laughs> ja. Uh, de muziekstaamstelling werd door ondergesproken gedaan. De redactie uh, werd gedaan door Gert van Kuik en de eindredactie door Gerry Rutte. De koffie werd gedaan het eerste uur Pieter door jou. En het tweede uur door Gerry Rutte. En de presentatie werd gedaan door Gerry Rutte, Pieter jouwstra en kort rijden. Nou Verder bedanken wij Hotel Hoogland voor de gastvrijheid, de koffie, thee en het water. En ik zou zeggen: prettig weekend en tot de volgende week.